we weten het al jaren. brengt Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloof. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Is de taal die we spreken. Ik ben een Politieke achtergrond of huidskleur is niet van belang. Read my lips. Het gevoel voor muziek is dat wat Europeanen echt verenigt. Echt verenigt. Want voor het ritme van de hits zijn er al lang geen grenzen meer. Mr. tear down this world. De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen, draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn: de Europese eenwording. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hit van Europa met Maurice Mulder, 26e jaargang aflevering 20 van vrijdag 13 mei 2016. Ik uh, blijf het een enge dag vinden om uh, de deur uit te gaan. Ook ja, daar nog te Ik in, uh, heb iets met dijgelogen gemaakt, ik weet niet hoe dat kan. Hey, deze week hebben we elf stijgers in de lijst staan. De 12 zittenblijvers, de 14 dalers en maar liefst drie nieuwe binnenkomers. Nieuwe binnenkomers uh, is eentje van het uh, Songfestival al zelfs. Wel natuurlijk van uh, Hollandse bodem. En uh, morgen, morgen de finale ervan. En dan uh, ben ik bang dat er uh, volgende week. Uh, in de Europese hitlijsten dus wat alleen maar Songfestival nummers erin komen. Ik persoonlijk vind het absoluut niet erg. Ik hou er wel vanmorgen, dus uh, allemaal kijken. Dan kon je ongeveer wel verwachten wat de nieuwe binnenkomers uh, volgende week uh, in de lijst zijn. De andere nieuwe binnenkomer is uh, eentje die ik uh, absoluut niet ken: Kangs versus Cooking on Three Burners. En uh, ja, misschien wel uh, de tweede mooie zomerrit uh, van uh, dit jaar. Heel vrolijk liedje gemaakt voor een uh, film... Nou, daarover uh, straks meer. Walking on Cars met Speeding Cars is vorige week uh, nieuw binnengekomen. En is uh, deze week meteen de snelste stijger met maar liefst 11 plaatsen. En de snelste daler deze week is de XM Bezzenders met Renegades. 10 plaatsen gezakt. Welke plaatsen nou precies terecht zijn gekomen, dat uh, hoor je natuurlijk zo direct. Uh, ja, de drie uh, mensen die uit de lijst zijn verdwenen is Coldplay... de Chainsmokers met Roses en Rehab en Sierra respectievelijk 26, 15 en 12 weken erin gestaan. Rond de klok van half 4 deze week gaan we de top 40 van Nederland behandelen in Vogelvlucht. Rond de klok van half 5 zullen we gaan kijken hoe het met onze Max gaat... en dan zullen we gaan bellen met Tim Koemans. Die weet er alles van en die zit nou alles op de voeten te volgen. Ik probeer het ook te volgen, maar ik krijg de tv in de studio niet aan. Ik weet niet, het zal wel weer aan mij liggen. Ik zal u wat fout doen, ik heb daar iets mee. Maar gelukkig uh, komt er straks uh, versterking aan, die kan me hopelijk erbij helpen. En ik heb op mijn telefoon een hele mooie app staan. En dan kan ik het ook een beetje volgen. Als je wil weten, in de vrije training 2, nu uh, Max Verstappen 8e plaats met 1:25.3 Benieuwd wat hij in de Red Bull gaat doen, uh, dat horen we straks allemaal. Hé, hey, uh, het rond de klok van uh, kwart voor vijf, daar was ik nog mee bezig. Gaan we luisteren naar de top 3 van uh, deze week... Maar we zullen nu eerst even de top drie van de vorige weken langslopen voor je. Nummer drie. Down Down Down Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week uh, 21 Pilots met stress te haalt op nummer 3. Op nummer 2 stond uh, G Easy. En op nummer 1 Doe Lipa. Benieuwd hoe de top 3 er de deze week uitziet, blijf dan luisteren tot uh, 5 uur. Dit is de nummer 40 uh, van deze week. Dit is y'all. Come here and visit my world, world, world, world. Come here and visit my world. Dit history shine stars. Our love is the only One more time. I Breakdown. Kan ik kan wel zeggen, hij laat uh, me niet in de steek. Ik stuur een bericht gestresst. De tv doet er niet. En binnen twee tellen staat hij er. Heerlijk is het toch altijd. Dit was de Chainsmokers, de nummer 38 van deze week. Met Don't Let Me Down. Hey, voordat we aan de eerste nieuw binnenkomen gaan uh, beginnen, gaan we eerst luisteren naar Jazz Glynn. cut far to go op nummer 36. Er staat er helemaal niks van als ze praat. Ik heb er wel een paar keer op uh, interviews en dat soort dingen gezien. Nou, je verstaat er gewoon echt niet met Harax in. Maar, is maar. Hey, de eerste nieuw binnenkomer, ik zei het al. Uh, hij komt van het Songfestival vandaan en is uh, van Hollandse bodem. Dus ik hoef er niet veel over te vertellen. Ik zal vertellen dat hij in 2012 pas uh, doorbrak met uh, beste singer-songwriter... toen op het NPO, dat uh, programma van Giel Welen. En uh, daarmee is hij eerste geworden. En nu staat hij dus uh, in het Songfestival. De halve finale heeft hij gehaald met zijn prachtige nummer Slowdown. En er zit nog een heel bijzondere 10 uh, ja, seconden in, zeg maar, in zijn act. Want hij was gewoon 10 seconden stil. Nou, dat gebeurt uh, eigenlijk nooit uh, op het Songfestival. althans is het nog nooit gebeurd. En uh, hij was niet helemaal stil, na 8 seconden ging hij uh, een dingetje zeggen. Maar gewoon 10 minuten of 10 seconden gewoon helemaal geen muziek. Dat is uh, best knap. Double Bob heb ik het dan natuurlijk over uh, met zijn uh, single Slow Down. Morgen is dus finale I'm going de finale ervan. Please don't Samen met Major Laser met Light It Up, de nummer 32 van deze week. En daarvoor die de eerste nieuwe binnenkomen op nummer 34. En dat was uh, Double Bob. Hey, wij gaan uh, zo direct naar de Nederlands top 40. Even kijken. in vlucht Maar eerst gaan we luisteren naar Pink of 29. Elias, even when I give it all away for Then play the game Dus fire. En uh, zo gaat onze Max Verstappen ook in de tweede vrije training op het circuit van uh, Spanje. Het duurt nog uh, 41 seconden de training. Hoe dat allemaal is uh, verlopen, dat hoor je zo direct allemaal natuurlijk uh, van uh, niemand minder dan uh, onze enige echte Tim uh, Koemans. En nou zou ik in principe een uh, jingle moeten instarten, maar dan moet ik wel weten waar die uh, staat. Daar dus. <lacht> Op dit moment wordt er een Nederlandse top 40 uh, gepresenteerd door de collega's van uh, Radio 548 uh, in het altijd mooie Hollywood. Maar wij uh, doen natuurlijk de Europese top 40. En daarvoor uh, zal ik in de vogelvlucht even de Nederlandse top 40 uh, een beetje gaan doornemen. Op nummer 40 vinden we daar eentje die al drie weken lang in de lijst staat. Dat is Nielsen met Hotel Suite. Megan Trainer met No op uh, 39. Dap samen met Sean Frank en Delana Jay met Lala Land op 36. In de tweede week alweer twee plaatsen gestegen. Maan staat erin vier weken lang met Ride It op 35. En nieuw binnengekomen op 32 is Galantis met No Money. Uh, nieuw binnengekomen op 29 is Kangs versus Cooking on Three Burners met This Girl. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling op 26. Nieuw binnengekomen. Uh, Major Laser met Leiden dat staat op 22. En Designer met Panda op 19. Zeen staat er nog steeds in 14 weken lang alweer. Dit keer op uh, nummer 16, vier plaatsen gezakt. Met uh, Pilot Hawk. DNC, Cake by the Ocean. Na 10 weken op 14 blijven zitten. En nieuw binnengekomen op nummer 12 is Kelvin uh, Harris samen met uh, Rihanna. This is uh, what you came for. Op nummer 9 dan vinden uh, we 21 Pilots met uh, Stress. Staat. Op nummer 8 Alan Walker met Faded. Willy William met Ego op nummer 7. En Cheatcoats met Sex op nummer 6. Sia, Sia met a Sheep a Thrills op nummer 5. En Mike Posner met I took a pill en Ibiza staat op nummer 3. Op nummer 2 vinden we dan... En dan ben ik weer... Op nummer 2 vinden we dan... Uh, um... uh, Paisa met Everjack met Hey... En op nummer 1 staat uh, nog steeds uh, Drake met One Dance, net als vorige week. En die staan pas vier weken lang in de lijst. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan de nummer 28 uh, voor je draaien. Die is in handen van Xavier Rudd met Follow the Sun. Day is done. Breathe, breathe in the air. Set your A new moon. Does your heart say? Zonnetje volgen, dat uh, komt wel goed. Xavier your is dit met Paulo uh, de Sun. Als je kijkt op uh, 13 mei, en dan gaan wij uh, vier jaar terug in de tijd... dan konden wij uh, hier een stukje verderop uh, aan het einde van de straat... in duinen gewoon nog uh, sleetje rijden. En toen lag er gewoon sneeuw. Dat uh, zou je nou niet zeggen als je deze temperatuur uh, aanvoelt. Maar uh, het begint wel kouder te worden. Maar nog steeds boven verwachting iedere keer uh, de temperaturen, uh, al zeg ik het zelf. Hey, we zijn toegekomen aan de tweede nieuwe binnenkomer uh, van uh, deze week... En die vinden we op een hele mooie 27e plek. Ik heb nog nooit van ze gehoord, maar dat kan ook kloppen... want ze bestaan ook net pas. Uh, geboren in 1996 in Frankrijk. De Franse kunst uh, heb ik er dan over. Die is geboren als uh, Brunel Valentin. En Timmert al een paar jaar uh, wel aan de weg. Zo leeft hij voor uh, Omi een remix van uh, Midnight uh, Serenade. En verscheen in 2015 To Describe You... samenwerking met uh, Mozambu en Molly. En in 2016 neemt hij uh, This Girl... origineel van de Australische trio, trio Cooking on Three Burners uit. Uh, 2009 Onderhanden. En dat heeft hij goed gedaan, wat resulteert in een hele mooie notering. Niet enkel in de Nederlandse top 40, maar dus ook in de Europese top 40. En dat doet hij met een respectabele 27 e plaats. En daar heb ik dus over. Kang samen met Cooking of Reburners. Met de remix van 2009, This Girl. Nolder. Bye. mooie 24 e plaats voor DAP samen met Dante Leon. Met hun track Angel. En daarvoor de nieuwe binnenkomer nummer 2 op 27. Kangs versus uh, Cooking on 3 Burners. En alles wat ertussen zit, dat hoor je zo direct uh, van me. Na de volgende plaats. Want uh, ja, vorige week probeerde ik een mooi bruggetje mee te maken. Maar dat uh, lukte helaas niet. Maar uh, misschien uh, gaat het uh, dit keer wel lukken, want het gaat natuurlijk over uh, races en auto's. En uh, alles staat in de trant van. als ik ook zo buiten luister, dan uh, is er voldoende gaande op het superpark Zandwoord. Maar daar waarschijnlijk meer morgen over. Dit is de nummer 22 van deze week, Walking on Cars is dit. met hun track, Speeding Cars. Tweede week dat ze erin staan. And this secret's all that we've got so far The demons in the dark lie again Play pretends like it never ends This way no one has to know Even a half smile would help slow down the time If I could call you half mine Maybe this is the safest way to go You're singing Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Way to go, nobody gets hurt. Listen, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey you go back to him and then I'll go back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you give me little heart? Say the word. Speeding cars Op uh, nummer 22 uh, deze week hier in de Euro Breakdown, de top 40 uh, van Europa. En ik heb een uh, klein resume voor je klaarstaan... voor de platen die we wel en niet hebben gehad uh, onder het tussen. Op uh, nummer 40 uh, vonden we Johan van met Gabriella Richardson met uh, 100 miles. Op 39 Imani, Don't Be So shy in de Russische remix, noem ik het altijd maar... de Filatofs en Kara's remix. Nummer 38, de Chainsmokers samen met Daya, met Don't Let Me Down... en dus met Renegade staat op 37... Op 36 staat Jesklin, ain't that got far to go. En Matt Simons met catch and release staat op uh, 35. Op 34 uh, staat uh, Bob nieuw binnengekomen met uh, Slowdown. En Fleur is met Sex staat op 33. Major Laser samen met Naila met Light It Up op 32. En op 31 Heli Steinfeld met Love Myself. Op 30 dan uh, acht plaatsen gezakt in de 16e week. Jonas Blue samen met Dakota met Fast Car. En op 29 staat Pink Just Like Fire... Op 28 Xavier Rod met Paula de En op 27 een nieuw binnenkomen. Kings versus Cooking of Three Burners met This Girl. Op 26 dan Ellen Walker met Vede uh, En 25 is in handen van Birdie, Keeping Your Head Up. Op 24 staat Dab met Tante Leo met Angel. En op 23 Little Mix featuring Jason Derulo met Secret Love Song. En je hoorde het net, de nummer 22 van deze week. Vorige week nieuw binnengekomen op 33. En dat maakt meteen daardoor de snelste stijger van deze week. Walking on cars met speeding cars. En op 21 vinden we zit samen met uh, Aloe Black met uh, Candyman. De, de Euro Breakdown of vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 20 voor je draaien. die is in handen van Megan Trainer met het prachtige No. I think it's so cute. And I think it's so sweet. How you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. My name is no, my sign is no. My You ain't running game, thinking I'm believing every word Call me beautiful, so original Telling me I'm not like other girls I was in my zone before you came along Now I'm thinking maybe you should go Blah blah blah I'll be like not to the, I to the, no, no, no Oh my ladies, listen up If your boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips, girl, all you got No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the out to the no no no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the out to the no no no Thank you in advance.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 Up. If that boy ain't giving up Lick your lips and swing your hips, girl, all you got Uh, no. En and Untouchable. En and You Need to Let It Go. Uh, ja, het is al allemaal wel... Hey, we zijn toegekomen aan de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is er eentje. Ja, het is Justin. Ja, echt waar. Justin uh, is weer terug in de lijst uh, na lang te zijn weg geweest. En het is uh, niet de Justin uh, die uh, solo is. Maar uh, Justin die in uh, sync is begonnen jaren geleden. En nu dus al jaren wel solo is. En nu heb ik het over Justin Timberlake. Nou, hij heeft uh, voor een... Uh, en die nieuwe film, hoe heet die ook alweer? Ik um, moet even snel spreken hoor, want ik weet hem niet uit mijn hoofd. Trolls. Ja, voor de film Trolls, de animatiefilm, heeft hij de soundtrack gemaakt. En dat resulteerde tot een mooi nummer. Als ik denk dan aan Despicable Me, daar moest Pharrell Williams. maar moest niet. Daar maakte Pharrell Williams een hele mooie soundtrack voor, namelijk Happy. En die is zo goed opgepakt. Een van de langste genoteerde nummer 1 platen in onze lijst. Dan ben ik bang dat het met deze plaat ook weer kan gaan gebeuren. Want hij lijkt er wel een beetje op. Hij heeft een beetje dezelfde vibe. Lekker vrolijk. En eigenlijk als je gaat luisteren dan kan je er bijna niet stil bij zitten. De nummer 19 van deze week is Justin Timberlake met Can't Stop That Feeling. I got this feeling inside my bones.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 On. I don't need no reason, don't need control, I got so high, no ceiling when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it, it, it drops, Ooh. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, you more like the way we rock it, so don't stop. Can't stop de feeling voor de animatiefilmen Trolls. Nieuw binnengekomen deze week, dus op een hele mooie 19e plaats. En voordat we naar het nieuws toe gaan, want zo laat is het alweer. Ja, is het alweer zo laat? Ja, zo laat is het.